uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De organisator van de antiracisme-demonstratie in Amsterdam-Zuidoost... heeft 10 juni uitgeroepen tot Anton de Komdag. Een dag om volgend jaar weer bij elkaar te komen. Ook riep die premier Rutte op tot een gesprek. Aan de demonstratie hebben zo'n 10.000 mensen deelgenomen. Burgemeester Halsema van Amsterdam hoeft niet af te treden vanwege de fouten rond de antiracisme-demonstratie met pinksteren op de Dam. Een motie van wantrouwen die de VVD in het debat in de Amsterdamse gemeenteraad indiende, krijgt geen meerderheid. Halsema betuigde eerder in de raadsdebat spijt. Ze maakt geen excuses, maar ze vindt wel dat er lessen voor de toekomst moeten worden getrokken. De atletencommissie gaat aan het IOC-bestuur advies uitbrengen over de vraag of sporters tijdens de Olympische Spelen volgend jaar in Tokio een statement mogen maken tijdens medailleceremonies. Steeds meer sporters geven openlijk blijk van hun steun aan de antiracisme-demonstraties. Zulke statements zijn van oudsher verboden bij de Spelen, maar daarop is de laatste tijd veel kritiek. De kermisexploitanten die morgen gaan demonstreren in Den Haag zijn niet van plan om zich aan de voorwaarden van de gemeente te houden. Ze zeggen tegen de NOS dat ze met veel kermiswagens willen demonstreren op het Malieveld en zich niet aan de maximaal 10 van de gemeente zullen houden. De kermisexploitanten willen eerder weer kermissen dan 1 september. De grote steden in Marokko blijven nog tot 10 juli in lockdown. De noodtoestand is voor de derde keer verlengd. In het grootste deel van het land gaat het beter met de bestrijding van het coronavirus. Maar bijna 90% van de besmettingen is in de grote steden vastgesteld. De islamitische terreurorganisatie Boko Haram heeft in het noordoosten van Nigeria... Ruim 80 mensen om het leven gebracht en hun hele dorp in brand gestoken. Opmerkelijk is dat het Nigeriaanse leger zegt dat juist de afgelopen weken succes is geboekt in de strijd tegen de terreurorganisatie. Het weer bewolkt en kans op wat regen. Vannacht een graad of 12. Morgen eerst bewolkt en in het noorden regenachtig. Later in het zuiden wat zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.